Neemt hem niet kwalijk, meneer. Zijn deze plaatsen nog vrij? Jazeker, maar, maar dit is eerste klas. Jongens, hier nog plaats, kom maar. Hé, hey. hey. hey, Harry. Oh, jee. oh jee. dit is ja, toch nou, zeker de eerste de klas, ah, joh, als we controle uh. krijgen, betalen we gewoon bij. Wij. Zo, uh. nou, ja, daar zit de short. Nee, nee kijk, hij nou niet op, meneer zijn paparazze. He. Nou, pardon. Ik zie het. Je Wie hebt de kaart? Vet, vet. Ja, nou, nou ja. moeten we nog iets hebben om op te spelen? Ja. Eh, mag ik u nog even storen, meneer? Is dat uw koffertje? Ja. Hoezo? Uh, zouden wij er misschien even mogen gebruiken als tafeltje? We leggen graag een kaartje als we onderweg zijn. We zullen er heel voorzichtig mee zijn. Oh, als als het niet anders kan. Hey, nou, maar... oh, Hansen hartelijke dank meneer. Ik ja. hey, pak het even, niet Kijk uit. Schitterend mooi koffertje zeg. Lijkt wel echt leer. Nee, diek fijn. Ja, kijk nou uit man. Wat Beschadig wat? het niet. Oh. Ik kom je ook van de paarden rennen, Nee, ik, uh, ik, ik was de hele dag op mijn kantoor. Oh, dan zijn dat zeker zakelijke paparazzi die u nog door moet lezen. Hè? We zullen proberen u niet te storen. Nou, uh, vooruit Fred, schud en geef. Ja, ogenblikje. <tie> Zo, <tie> meneer zal ons van vloeken. Hij betaalt extra om rustig eerst eerste klas te zitten. En nou, zit hij Ach. met ons opgescheept. Ja, <tie> ik ben ja. kapot, jongens, ben ik ben kapot. We hadden voor die laatste race weg moeten gaan. We hadden helemaal niet naar die rotrennen moeten gaan, nee. dat was een ramp. Fred, altijd Fred hoor, met zijn gouden tips. Ja, ja, ja. <tie> ja. Zit hij mijn goede geld op de ene aftalse rotknol naar de andere? kijk nou eens even. oh, oh, oh. oh, oh. ...dat je me geen betere kaarten kan geven. Ja, kom. Hey, Hé, Harry, denk je dat je weet of de trein nog gehaald heeft? Nou, Petvoerder, als ze hem gemist hebt. ...als zij denkt dat daar de wc gaan belangrijker is dan de trein halen. Ik zei dan nog dat er een wc in de trein was. Ja, eindelijk... en als die informatie even betrouwbaar was... ...als je zo gezegd de gouden tip op de rentbaan, ...moesten we die schat nou naar buiten het raam houden. Hé, hey, hallo, Jij, had. Ja, ja, Nou, dan moet ik eens eventjes goed gaan nadenken. Eh, Heb je er bezwaar tegen als ik er rook Dit is een rookcoupé. Oh ja, eh, kan ik u misschien van dienst zijn met een sigaar? Zijn goeie hoor. Nee, dank u. Hé, hey, Kees. Eh. Hij steekt de sigaar op. Moet hij een prachtkaart hebben. Eens eh... Zeven harten. Uh, wat is troef, jongens? Kun jij dat nou niet één keer op de oude, jongen? Harten. Oh ja, zeven schoppen. Uh. Concentreer je nou eens op een spel, George. <tie> Harry zegt zeven harten, dan moet jij hoger bieden. Nou, zeven schoppen is toch niet hoger dan 7 harten, dat weet je toch wel? Zeven schoppen is niet hoger dan 7 harten. Ja, nee, daar heb je je Harry. Harry! Ja. ja, we zitten hier, Hakkertie. Nou, uh, kaartje of kaartje niet, Johnny? Ja, kaart ik morgen. Nou, wat zeg je dan? Dat is niks. Ik kan niet over 7 harten heen. Nou, Laat het dan even weten. We kennen geen gedachten lezen. Nee, nou, pas iedereen? Ja, ik was. Hoi! Oh, zit hier? Ja, hier ook. Wat stinkt het hier? Ja, is alles een sigaar? Ja. Gaartje, haal even de koffertje weg ja. en ik zou ga ja, even ja. langs willen dok. Hoe je, Hoe je het voor elkaar krijgt is maar, raafsel, maar je weet altijd het verkeerde moment uit te pikken. Ja is. Ga je gang mevrouw. Dank u. Even heeft me trouwens ontroerd dat je op het perron even op me gewacht hebt. Ja, er zijn belangrijker dingen dan jouw blaas, schat. Voor een heer niet. Wie zegt dat ik een heer ben? En haal al nou je kop, hè, we mag hopen dat je vliegt. Dank u wel. Mag ik even bij u komen zitten, meneer? Een ogenblikje even mijn papieren weghalen. Zo. Hé, hey. hey. Wat uh, spelen ze? Een soloist. Ja. Oh. Waarom laat hij zijn kaarten aan hun zien? Dat heet miserie. Ze kunnen zijn kaarten zien en hij moet proberen alle slagen te verliezen. En heeft hij een goede kaart of is nee, het er... echt miserie? Hm? Nee, nee, nee. hij heeft een heel redelijke kaart. Volgens mij zit hij ga bij. Oh nee, hij heeft niks daarvan. Nou, voor mij heb je niks te vrezen. Ja, maar jij bent niet de enige speler, jochie. Fred, eerlijk, als je maar kaarten zou zien. Doe me nou wel lol, houd dan toch je hersens bij het spel. Ik dacht, misschien vergis ik me maar, ik dacht dat we onze koppen dicht hielden onder het kaartje. Sorry. Heeft u enig idee wat je tegen beter kunt doen? Pardon? Ja, ik ben door zo'n rotmug gestoken. Hier, op een dij, kijkt u maar. Ik heb geen flauw idee wat dat piste uitgerekend op die plaats steeds. Ja, doe je rok naar beneden, de Kitty, dan zit in je eerste klas. Bovendien probeert meneer zich te concentreren op zijn sommetjes. Ik denk niet dat hij het leuk vindt jouw dij onder zijn neus gedouwd te krijgen. Ik laat hem de bloed zien. Je ja. bloed? Hier, dat zal toch geen flauwje pik zijn? ik had je nog zo gezegd dat ik dat miserige hotel en dat miserige bed gisteravond voor geen zit vertrouwde. Dat hotel was prima en dat bed ook. Als je last hebt vervlooien, dan heb je ze gisteravond zelf meegepast. Oh, wat zijn we weer gewoon? Misschien uh, was het een liefdesbeet. <lacht> Johnny, lief, Johnny, ja, er zit hier een heer bij. Nee, nee. Het is niet zo'n grote bult, maar jeuken dat hij doet. En gloeiend heet. Voel maar eens. Nou, ik, ik geloof echt niet dat dat... Kom nou, helemaal... nou dus, u, u zal Wie er niks geeft? van krijgen, hier. Ja, ja, ja, ja. Ach, oh. het, het is een klein zwellingtje. Oh, wat heeft u heerlijke koele vingers. Je is kan het niet meenemen in de eerste klas. Moet je dat nou zien? Als er iemand van Koninklijke boeren naast ons zat. Op... Zou ze hem ook nog zover krijgen dat ik je aan de benen ging zitten voelen. <laughs> ah. Vraag George, pak ook die slag. Hij is alweer voor jou. Oh. Hoef je niet zo fout te kijken, Fred. Ik heb je gezegd dat hij van mij niks te vrezen had. Was het nou nodig, jongen, om meteen al je schoppen aas te spelen? Toch? Nee, laat maar, laat maar. Ja, wacht, wacht. Ja, maar... Wat leg je nou neer? Wij nee, toch? Niet de heren. Ja, eh... wind, Harry. Oh, sorry, uh, uh, uh, ja. Hé, hey, godzijdank.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 Je gaat me toch niet vertellen dat je die schoppen vier al die tijd in je handen had, hè? Uh... Ja. Wat is, nou wat is er nou weer? Wat is er nou weer? Had je die niet voor je aas en de heer op tafel kunnen gooien? Oh, het is verdomme moeilijk genoeg om tegen Harry te spelen. Ja. Als ik nou ook ja. nog volkomen onnodig, ja. onnodig ja. tegen jou moet spelen, ja. Je, je hebt het Harry cadeau gegeven, sors? Ja. ja, ja, ja. Ik heb me vergis, ja. Nou, wat dan nog? Wat dan nou. nou. Je maakt me veel te veel en veel hey. te vaak vergissingen. Is te ik heb er balen van. Ik ga niet meer met jou. Als we winnen krijg je nooit de pest in. Ik heb helemaal niet de pest in het, je, je wil. Ik zeg alleen dat ik het zat ben. Ja, als jullie klaar zijn met dan zou de winnaar graag even zijn winstje erop oh. Je ja, zou de helft een moeten oh. geven, weet ja. je dat. Ja, Hij heeft van jou gewonnen. Ja, uh. Kijk maar even hoe die zijn geld neemt. Man, je gooit iets met op de grond. Ach, oh. Nou, ja, kom op, Fred, ja. Niet zaliger. Jij ja, denkt. Oh, nee. Nee, ik weet het echt. Ik speel niet meer. Hé, ah, ah, oh, jij bent George. ook net een kind, hè. Kom nou toch een kind. Eh, ja. heb u misschien zin om mee te spelen, meneer? Nee, dat heeft hij niet. jij wordt niks gevraagd, hè? Ik krijg de pokken met je eeuwige kaarten, Harry. Meneer, hier, blijf lekker met mij zitten babbelen Hou je er buiten, oh, liefde. Meneer, hier is een heer. Hij zou me nooit alleen op een wild vreemd station hebben achtergelaten in het dames toilet. Ja, als je Ken ook niet eens probeert om het even op te houden. Op? Ophouden? Wat deed jij dan achter de heg in de voortuin van die mevrouw zeg ik geneerde me kapot ja ja Hallo. laat dan maar hoor nou meneer en nou meneer eh, hoe denkt u daarover? spelletjes solo ach als de inzetten niet al te hoog zijn Wel, nee alleen klein geld kom op fred ruid eens even van plaats met meneer ja, ja, ja, dan, ja. Uh, ja wat moet ik dan de rest van de reis doen weet je het met deze eten krap jij maar lekker in je muggenbulten. Hey. zeg zit er geen restauratiewater tussen, dus, jongens ja joh je weet oh, wat er een is daarom heb je nou juist een been uit je leef gerend om deze trein te halen ja. oh ja hier vet, jij speelt toch niet. Ga jij even wat te drinken halen. Drink halen? halen. Zo. Hier 25 Pieter moet genoeg ja. zijn. Jongen, jongen, jongen, een beetje jarig of zo. Ga naar nou mij. Ja, wat moet ik dan halen? Als er maar alcohol in zit, nee, maar van die kleine flesjes groten zullen ze wel niet hebben. En neem haar even mee, hè. Dat ja. krap, maakt me gek. Oh, en waar gaan we dan heen als ik vragen mag? Drank halen. Oh! Gewoon de droom! Nou, ik dacht wel dat het jou een beetje zou opwinden. Van jou heb ik wat dat betreft niks te verwachten. Nou, doe dat rot even opzij. Ga je gewoon daarheen. Please. Zo! Ik mag nog even op mijn telefoon. Uh, uh, Godzijdank. De stem van die vrouw snijdt met dwars door mijn ziel. Nou, jij zegt het. Hè. Zal ik even geven? Ja. Eh, uh, is trof, jongens. Uh, okay. ja. Zullen we dubbeltje voor solo, twee dubbeltjes ja. voor misère en zo door? Uh, Hey, daar ja, gaat u toch niet viert van hè meneer? Nee <laughs> nee nee nee, dat is prima. Zo, nou eens even kijken wat we hier hebben. Oh! Dit moet werk van de duivel zijn. Zo'n zootje tilip heb ik nog nooit in mijn handen gehad. Pas! Een dubbeltje voor he? hey, ja. um, <clears throat> solo zei Ja. Solo? Hè? Hé? Ho ho ho ho. Uitkijken, ah, ja, nee, jongens. Nee. Meneer hier heeft een geluksdag. Pas. Pas. Nou, uw solo dan meneer. Kijkt u maar eens wat u hiermee kan doen. Ja. Hoe is het mogelijk? Hij heb alweer weer gewonnen. Ja. Dank u. Nou, schoen, heel lieve hemel is dat allemaal voor mij. Ja. Ik, ik heb nooit geweten dat ik zo gelukkige hand had. Ja, wel. Zo, even plaats maken alsjeblieft. Ja, hier is de goeie hartversterkingen. Ja, dat wel wel geblijf, ben ja, dat ik wil wel Ik ben even blij dat jullie terug zijn. Meneer kleedt ons helemaal uit. Stil, oh, ja. mooi zo. Zeg, hier neem een plastic bekertje. Kristallet het is al te duur. Ah, ja, heeft ja, twee keer de pot gewonnen. Ja, twee keer. Ja, en ik heb missen en riks verloren. Oh, zoveel? Zeg, hou je beker even Ja, ja. ja. ik geen geld terug. K hè? Geld terug? Weet je wat ze hier durven vragen voor die kleine flesjes? Maar dat is niet te geloven dat de spoorwegen durven zeggen dat ze per jaar miljoenen verliezen. Volgens mij liegen ze dat, dat ze barsten. Ja, geen <lacht> beetje zijn. Uh, Buig niet zo ver naar voren, Kitty. Ja? Ik ja. denk niet dat meneer geïnteresseerd is in je inkijken. Ja, ja, ja. Het is anders het enige dat ze hem kan laten zien. Ja. Hoi, het <lacht> wow. niet weg. Niet slecht, voor de prijs die ze durven vragen moet het verdomd goed wezen. Hé, hey, kijk uit, Kitty! Oh, sorry, Fred. <lacht> Ik wilde even bij meneer daar gaan zitten. Ja, nou, voorzichtig daar. Hè? Zo. Is het lekker? Ja, ja, heel goed, dank u. Dat vind ik nou gezellig, hè? Zo bij elkaar zitten en drinken. Wat drinkt u eigenlijk? Mag ik even effe. Hoe gaat u gaan? Mm, heerlijk. Ja. Ik wilde dat ik dat ook had genomen. Neemt u maar een slokje van de mijne. Ja, wat je er ook geeft. Altijd wil ze iets anders. Met dat wat jij me te geven hebt, is dat niet verwonderlijk. Ja, kom jongens. Wat spelen we? Uh, uh, jij speelt niet, Fred. Jij hey. wilde niet meer, weet je nog wel. Ja, jij, uh, jij gaat chagrijnig weg. Ja, ja dat kwam omdat George zo waardelijk ah, speelde, maar zeg, oh, ik heb besloten om het hem te vergeven. Nee, wat... Ach, dank u zeer, meneer. Ja, nou, oké. Okay dus jongens wat spelen we ik wil ook meedoen. oh fred bedankt hoor nou is de ramp compleet hoezo ramp? met z'n allen kunnen we geen solo spelen oh nee nou wat denk je ervan poker street poker nee je had die schat. bang dat je verliest nee bang dat jij verliest Voor niemand hier genoeg om dat dikke paffige lijf van jou naakt te moeten zien we zijn allemaal zoals schot als geschapen heeft meid je hoeft niet zo bezorgd ja, te ja, kijken, ja. meneer, als er een grapje hoor. <laughs> Je kan hier moeilijk strip poker spelen. Lopen veel bij mensen langs. Gewoon poker dus, jongens. Echt, maar ja, okay. ik, ik, ik kan niet meespelen. Ik, ik moet echt deze calculaties nog controleren. Uh, ken u het spel? Jawel, maar... Ik, Geen, nou, uh... maar, we spelen poker. Kitty, oh, ja, precies. Meneer, zijn bekertje is Nee, echt niet, hoor. Ik, ik, ik gok nooit. Ah, oh, oh, oh, niet zoveel, mevrouw. Ik, ik ben niet zo'n strafverdringer. Geen gokker. En dat zet u vlak nadat u ons uitgekleed hebt met solo. Kom nou, meneer.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 Geen limiet zeker. Hè? Nee, maar nee, nee, nee. laten we die inzetten een beetje in de hand houden. Hè? Ik heb me neergezet dat we alleen om klein geld spelen zou dus even kijken. Wat hebben we hier in het handje? Ah, ik ben in voor een kwartje. Zo. Zo, dat oh. riekt strijd straks Maar u bent de geiten. meneer Johnny is de voorhand. Johnny? Ja. Um, dus even aftasten. Ja, uh, uh, ik ben in voor een reeks. Twee gulden vijf. Hij durft toch. Je zou het met je gepermanente kop best eens een keertje bij het goede eind kunnen hebben, Kit. Ja? Oké, okay, Johnny, je kan het krijgen zoals je het hebben wil. Ik maak er vijf gulden van. Hey, zo. So, nou, is nu bedoel. Zal ik je nog even bij schenken, hoor? Nou, komt dicht dat ik speel. Uh, meneer, we wachten op u. Als u wilt zien, kost u dat vijftig gulden. Oh, god, oh, god, oh, god, ik weet het niet. Nou, vooruit, Bij. Hier, ik, ik ik ik wil het zien. Vier vrouwen. vrouwen. Ja, ik ik ben bang dat ik vier heren heb. Laat zien, laat zien. Hij heeft die dat verdomme van mekaar gekregen. Me. spijt me. Spijt u oh. dat, dat u wint? Nee, maar al dat geld dat ik gewonnen heb, dat, oh. er ligt hier meer dan 200 gulden. Ja, ja hoor, ja hoor, vijf nog even schuil. zout in onze wonden. We weten allemaal hoeveel er op tafel ligt. Ja, oh, nou wat die vuil. Hij wordt altijd vuil als die vuil Kan jij je grote maan dan eens één een minuutje dicht houden? Wat oh, krijgt de hik. Ja, van Feb. het hij ben een week lang. U. Eh, meneer, u en ik spelen nog één spelletje. Goed. No. Ho, ho, ho. En mij dan? En mogen wij niet meer? Ja, doe me een lol. Het grootste van die 200 guld is van mij, waarom niet? Eh, kijk, als u dat nou eens allemaal in het midden van de tafel hebt. Ik ga met u mee. En we spelen met de kaarten die we bij het geven in de hand krijgen. Akkoord? Die winnaar krijgt alles. Zoals u wilt. Uitstekend. Het is warm, hè? Meneer heeft Josh, die toch wat even bij. Ja, kom maar, Johnny, heen. jij geeft een schut goed, want er staat een bomduit op het spel. Eén kleine opmerking, als ik mag. Meneer heeft zijn oh, ja. inzet op tafel gelegd. Maar waar is de jouwe, Harry? Hé, hey. ja. hey. heb je geld bij je, kit? Het enige geld dat ik krijg moet van jou komen. En je weet hoe gauw je bent. Ja, oh, dan zitten we met een probleem. Maar ja. natuurlijk accepteer ik eventueel een check. Oh nee, ik speel alleen goed? om geld dat ik voor me zie leggen. Dus check ze naar de boze.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 Een nachtje met haar zou toch wel 200 gulden waard zijn, hè? Ja, nee, je 200 gulden zou je ook veel minder mooi kunnen krijgen. Waarom niet? Dat is natuurlijk waar. Geen maar, ik zet erin. Vooruitkip, doe eens dat aan jezelf, hè. Zorg dat je er wat chica uitziet. Probeer eruit te zien alsof je 200 piek waard bent. Zoals je er nou uitziet, ben je niet meer dan 15 tientjes waard. Smeerlap, wat denk je eigenlijk wel? Dat je met mij kunt doen wat je wilt? Dat ik een lillebel ben? Maak je toch niet zo dik, meid? Straks krijg je de uitslag in je nek. Nou, kom hier. Kijk, kijk even wat ik in mijn hand heb. En we zorgen wel dat meneer het niet kan zien, oh. hè? maar jij verdient het niet, Harry Bisschop. Ik verdien jou ook niet, schat, maar ik heb je toch, hè? Nee, nee. Nou? Ja. Uh, nou, oké, okay. ik leg me erbij neer. Voor elkaar, meneer. De eerste prijs is bereid en in staat. U hebt gezien, alles zit erop en erop. Kijk, dit is wat ik in mijn hand heb. Van de harten, de acht, de negen, de, de tien, de boer en de, de vrouw. vrouw. Hey, hey. Ik geef hem strijd. Ik geef hem strijd. Wat is een straight, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. U ziet er niet erg vrolijk uit, meneer. Nou, kom op. Laten we eens kijken wat u wil. Ja. ja. Zo. Sibylle. Ik ben thuis. Sibylle? Wie, wie kan dat nou zijn? Oh nee. oh ja? Hé, hey, wat was dat nou voor een rotstreek? Ja, we hebben kilometers achter u aangesheest. Puur geluk dat we u gevonden hebben. Zo, hé. Hey. Om hier te kunnen wonen moet je goed in je slappe was zitten. Nou, nou, Ja, ja, ja. De duivel schijnt altijd op de grote hoop. Uh, luistert u eens, meneer, uh, meneer Harry.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 Mijn vrouw. Deze kant op. Naar de huiskamer. Gaat u vlug binnen. Oh. Oh. Nou, zeg wat een kamer. D dit is een salon. Zeg, ik zou er alles voor over hebben om in zo'n huis met zo'n salon te kunnen wonen. Zeg. Alles hoor. Kunnen honden nog wat toezeggen? Wie is dat?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 Ja, hij maakte mij wijs dat hij in het geld zom. Maar ja, helaas. Te laat kwam ik erachter dat dat zwaar overdreven was. Ah. Dus u hebt de man zijn geld getrouwd. Ja, jouw vrouw toch ook? Oh, oh, al oh, die zilveren bekers en schalen zeg. Heb jij die gewonnen? Nee, mijn vrouw. Ah. Zet u ze alstublieft neer. Sorry. Mijn vrouw wil zelfs niet hebben dat ik eraan kom. Waar heb ze die mee gewonnen? Met worstelen? Nee.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 Heeft dat kippetje van jou misschien toevallig twee pootjes? Jazeker? Hier, neem het lekker. Ja, mm. dank je. Hm. Ah. Als het staat waar die kip gebleven is, dan zeg ik gewoon... Dan zeg ik gewoon... Ja? Wat? Ach, verdomme. Ik heb toch zeker dat er een stuk kip in mijn eigen huis is... ...neem ik er zin in heb? Hm? Jij hebt recht op alles wat je me zin in hebt in je eigen huis. Sten. Hm. Zeg, win um, je altijd met kater...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 Maar even op de gang, als ik klaar ben, dan roep ik je. kom maar. Ik hoop. Goedenavond, Stanley. Hoi, hey. daar kijk je van op, hè. Hey. Hey. Wat doen jullie hier? Hij vindt het geloof ik niet leuk dat we hier zijn. Nee, hoe zijn jullie binnengekomen? Ik heb ze door het raam binnengelaten. Oh, ze, ze zijn allemaal afgesproken werk, hè. Van het begin van zeker. Ja, natuurlijk, jongen. Je dacht toch niet echt dat je met jouw kaartalent iets kon winnen?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 Geef die 200 gulden die je gezegd van me gewonnen hebt meteen even terug. Ja, meteen, kom maar. Ik zou het naar vinden om grof te moeten worden. En dat moet je ook niet doen. spulletjes hier even. Dan sta ze niet te bekijken man, dat kost tijd. Stop ze in je tas. Hey, jongens, jongens, jongens. Beneden staat een hele zooi zilveren bekers en schalen. Mooi. Hey, Josh, jij gaat naar beneden. Hé, hey, wat is dat? Verwacht je nog bezoek? Nee. Harry, daar staat een grote zwarte wagen voor de deur. De politie. Ja, weet ik veel. Er reed de politiewagen langs hoe we buiten stonden. Nou, alles terugleggen, jongens. Leg terug. Hier hebben jullie 200 gulden terug, meneer. U hebt het eerlijk gewonnen, hier. was allemaal maar een grapje. we hebben niks weggenomen. Geef je ons vijf minuten. Vooruit, jongens, vlug het raam uit. We hebben We hebben geen tijd om te wachten tot jij aardig bent. Bovendien, hij heeft jou eerlijk gewonnen. Kijk uit, Johnny. Ik haal je morgen nog het om half negen op. Auw, sommer. Toch, breek van mij op oh. je nek. Wat ga je doen? Stan! Oh. Ik heb het verpeld zoals je hoort. Stan, Stan, Stan wacht, even, wacht even. Als je je mondje houdt, dan zal ik, zal ik het heel goed met je maken, ja? Heel goed. Ik beloof Laat het. Laat dat dan maar aan mij over. Ja, wat wilt u? Wie bent u? Striebillen? Dat die ben ik oh, het. Stan, wie had je dan verwacht? En waarom zit die deur op. Wat moet die naakte vrouw hier? Stanley, wat betekent dat? Agena. Nou. Oh. Meneer, uh, goedemorgen, mevrouw. Uh, is meneer is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 Wat uw vrouw verloren heeft. Oh, dus, uh... En raad eens wat ik gewonnen heb. Huh? Jouw. Nee, dat <racht> kan u niet meenemen, mevrouw. Nee, nee, nee. Nee, alsjeblieft. Oh, je bent niet zo il als Stanley. En je bent uh, lekker stevig. Uh, en we gek op stevige mannen. En ik heb nooit durven dromen dat ik eens nog zo'n ongewone prijs zou winnen. Nou, dames, ik sm u alsjeblieft. Nee, nee, nee, nee. Goed, <susles> <racht> <racht> <alsjeblieft. Nee. racht> <racht> <racht> <racht>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 to me.